Middernacht, het begin van zondag 16 juni. Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Turkse politie heeft in Istanbul het Gezi-park en het Taksimplein ontruimd. Daarbij zijn veel mensen gewond geraakt. De politie zette straten in de omgeving af... en kwam met waterkanonnen en traangas het park binnen. Agenten rukten spandoeken, slingers en vlaggen weg... en spoten traangas rond de tenten... zodat mensen die erin zaten naar buiten moesten komen...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 Even lekker de week reflecteren. En uh, vanavond hebben we een mooie gast. Het is een, uh, een, een gast, ja, hij werkt eigenlijk in Brussel... maar hij is natuurlijk ook uh, VVD-prominent. Hij is nu Europarlementariër. Hij zit al uh, een aantal jaren in Brussel. Verstand van vele onderwerpen. Ik heb het over de heer Hans van Balen. We zitten niet op een kamer, maar we zitten in een mooi vergaderzaaltje. En ik klop nu moment. op de deur. Oh, ik hoor al moment. Dus ik ben benieuwd... Een bijzonder goede avond. Hallo. Ik ben Patrick. Hans van Balen. Gaan we uh, uh, u zeggen of je en jij? Uh, nou, het is nacht, hè, dus dan is alles intiemer, dus laten we het bij u houden. Benieuwd hoe intiem het wordt dan uh, vanavond. <laughs> dat, dat weet je nooit. We zitten hier in de, in de mooie vergaderzaal, maar waar wil jij dan het liefst zitten? Aan het hoofd van de tafel? Nou, oh, misschien is het prettig zo dat we een beetje die hoek voor ons nemen, dan zitten we ook niet te ver weg. Ja, ik ga hier zitten, maar ik, neem toch, ik zie ook dat jij uh, het hoofd van de tafel neemt. Dat betekent nog dat je toch, uh, ja, de voorzitter bent dan toch. Het zit er een uh, beetje in. Ja? Uh, het zit er een beetje in. In de politiek, je bent niet altijd voorzitter, maar je bent ook vaak vergadervoorzitter. En je kijkt altijd, minstens ik, waar moet ik nou zitten? Uh, als je in het publiek zit, moet je uh, niet zo gaan zitten dat je helemaal aan de zijkant zit. Dus ik let meestal op, en nou, dit is een mooie... We kunnen tegenover elkaar zitten, zit je ver weg. Dus dit is een goede setting, denk ik. Ja? Ja. Nou, en, uh, maar je, je zit vaak uh, in vergaderingen... en je zit dan ook altijd op een strategisch goede plek, neem ik aan. Uh, uh, nu wordt er in Europa veel vergaderd. Heel veel. Waarom ben je daar zo goed in? Uh, Over jouw kracht? Oefening bij de kunst. Uh, ik moet zeggen, ik heb uh, in Leiden gestudeerd, rechten. Nou, rechten is overtuigen, praten... Argumenten. Uh, de manier van het brengen, een advocaat die kan alle juiste argumenten hebben, maar je moet het ook naar voren kunnen brengen, over kunnen brengen. Dus dat heb ik toch een beetje uit, uit die studententijd, studentenverenigingen. Uh, toen ben ik uh, daarna uh, bij Deloitte, uh, grote financiële dienstverlener gaan werken, maar daar was ik hoofd van de afdeling, zeg maar, Communicatie en Public Affairs. Moet je ook je bedrijf, maar ook andere bedrijven kunnen verkopen. Daarna tien jaar Tweede Kamer. En nu, eh, bijna vijf jaar al, Europees parlement. En het Europees parlement is toch altijd zoeken naar compromissen. Waarom ben je daar zo goed in? Wat is, jou, wat is jouw kracht? Hoe kan je mensen overreden? Bij bijna alles wat ik doe, denk ik... Eh, wat wil ik ergens uithalen? Waar wil ik eindigen? Eh, dat betekent niet in de, in de privé setting... maar als er bijvoorbeeld onderhandeld wordt, dan denk ik... nou, ik wil dit hebben... Dat maak je natuurlijk niet meteen bekend, want dan krijg je het nooit. En dan moet je uh, zo langs de, de randen gaan en eens, eens kijken wat wil die ander wil. Uh, je moet een beetje de cultuur van de ander begrijpen. In Europa werk je met uh, laten we zeggen, Denen en Duitsers. Uh, die kunnen met Nederlanders makkelijk uh, onder tafel zitten. Maar je hebt ook Italianen, Portugezen, hele andere cultuur. En dan moet je op kunnen inspelen. En dat vind ik ook leuk, die cultuur kennen, doorgronden. En zeggen we nou, voor Nederland... Zou dit het beste zijn? En dan onderhandel je. Uh, en nogmaals, ik heb het dus in vele beroepen gedaan. En het is net als met sport. Uh, ja, als je het veel doet, dan word je vanzelf sterker. Ja, dus jij gaat er altijd in met vanavond. Wat kan ik eruit halen? Wat wil je er vanavond uithalen? Het zou leuk zijn als de luisteraar... Uh, het idee heeft wat doet nou een Europa, of een politicus? Wat, wat, wat, wat doen die mensen nou? En dat ze ook een beetje weten, wat is nou mijn drive, mijn uitgangspunt? Dat vind ik goed. Maar eh, heb je nog een verborgen agenda? Een hele geheime agenda, die ja. vertel ik je nou afgelopen. Nee, maar is er nog iets waarvan me mezelf? Nou, dat moet ik toch echt even over het voetlicht krijgen? Uh, ga maar zitten hoor, we staan nog ga altijd. Ga, ja. Dan ga ik denken, wat wil ik nou, wat ik, wat ik uh, wel over het voetlicht wil krijgen? Je hoeft Europa niet leuk te vinden, je hoeft er niet van te houden maar er wordt zoveel besloten wat direct mensen raakt... dat je bent gek als je daar niet als politieke partij goed vertegenwoordigd bent. Uh, dus uh, het, soms heb ik het wel eens genoemd... het lijkt wel Corvée, het is wel een tour of duty... Uh, maar het is wel een hele eervolle tour of duty. Uh, en je leert er veel van. Ik zou het niet willen missen. Uh, want nogmaals, we hebben nou te maken met Grieken. Grote problemen met de euro... Toch moet je altijd naar die oplossing gaan denken. Uh, dat, vind ik, dat, dat is prettig als mensen dat, dat zien. En of ze het er mee eens zijn, is twee. Maar dat ze zeggen: Oké, okay, dan nou hebben we het een beetje idee wat daar speelt. Maar ben jij dan een Europarlementariër in hart en nieren? Nou, ik ben een politicus in hart en nieren. Uh, ik, was, ik heb het in de Tweede Kamer fantastisch gevonden. Het is kleiner, hè? 150 mensen. En op jouw onderwerpen zie je dikwijls met vijf à tien mensen in, uh, te vergaderen. Je kent elkaar goed. Dus je weet precies wat kan en niet kan. Mijn collega die Verkeer deed, of Justitie, doet dat met het VVD-verkiezingsprogramma op zak. Met misschien een regeerakkoord. Dus ik hoef. Ik kan wel meedenken. Maar ik weet dat hij of zij dat toch vanuit een VVD-positie doet in het Europees Parlement. 754 mensen, 85 liberalen. Als een Bulgaarse liberaal infrastructuur doet spoor, vliegtuigen, weet ik wat... weet ik niet of dat per definitie wel het standpunt is wat de VVD wil. Uh, dus ik moet dat wel checken. Ik moet met die man of vrouw meelezen. En dat is natuurlijk veel moeilijker dan dat je zegt... ik heb een onderwerp en die anderen doen hun onderwerpen. In de EP moet je ongeveer alles overzien... want anders zijn er heel belangrijke dingen die ineens... Uh, die slecht worden besloten, slecht voor Nederland... Je zegt het al direct, ja, ik ben politicus. En dat hoor ik ook al direct in dit antwoord. Want ja, ik vraag aan jou, van, ah, ben je nou een Europarlementariër in en nieren? En je gaf een politiek antwoord. Je zei, nou, de Tweede Kamer, dat is echt mooi. Dus het lijkt wel alsof jij toch echt liever in de Tweede Kamer zit... dan dat je je corvéebaantje doet in, uh, in Brussel. De, Kamer, de Tweede Kamer vond ik mooi, omdat ik ook de mensen heel goed kende. Frans Timmermans, die nu minister van Waals Zaken is, ken ik toen we jong Kamerlid waren. Je had de tijd om elkaar te leren kennen. Uh, je, je, je had veel met elkaar te maken. En hier in het Europese parlement... zijn er zoveel collega's... dat alles, uh, alles wordt in stukjes gehakt. Dus je bent niet woordvoerder economie. Nee, je bent bijvoorbeeld woordvoerder... Uh, Stukje, economie. Stukje economie. En ik heb vandaag te maken met meneer Jansen uit België. En dan komt er een andere wet over de economie. En dan heb ik iets te maken met een meneer uit Griekenland. Dus je bouwt veel minder op die, die contacten. Je moet iedere keer weer... Het zijn wisselende contacten, politiek wisselende contacten. En die meneer eh, Dimitros uit Griekenland... die denkt, nou ja, die verbalen zie ik waarschijnlijk... het komende jaar helemaal niet meer, want we hebben nu dat kleine stukje. Dus je investeert minder in je contacten. Het was in de Tweede Kamer veel meer. Het was overzichtelijker, snel contact... Met ministers, ook al waren die niet van je eigen partij. Snel contact met maatschappelijke organisaties. De pers die er op zat. Uh, nu moet je eigenlijk veel meer pionieren. Uh, dus je moet uh, de pers zoeken. De pers komt ook wel onder je toe. Maar je moet ook nadrukkelijk zoeken. Als ik naar Amsterdam ga vanuit Brussel... is dat gemiddeld toch wel drie, vier uur heen en drie, vier uur terug. Uh, dus het, het is lastiger te organiseren. Uh, maar ook hier zeg ik, het, het, het echte interessante hieraan is... de belangen zijn enorm. Uh, denk maar aan de euro, of die het overleeft of niet. Uh, de culturen zijn ongelooflijk verschillend. Een grap in de Tweede Kamer, weet je altijd, die kan ik maken. Ja. Want Nederlanders hebben toch een beetje dezelfde humor. Een bepaalde grap in het Europese parlement... kan totaal doodslaan bij Duitsers of bij Ieren of bij Italianen. Een heel ander gevoel voor wat je kunt zeggen. Uh, wij praten nu direct met een Italiaanse collega. Alle clichés zijn waar. Uh, is het toch eerst elkaar kennen. Dat betekent uh, samen eten. Uh, over de familie praten. Over, uh, over hoe mama. het is in... Uh, over, over mama. Italianen over mama. Praten. mama. Over, over uh, hoe is het in Toscane, Waar woon je dan? Nou, dat is wel interessant, als je dat leuk of vindt. Of mooie vrouwen. Absoluut. Dus de Italianen hebben daar een, een goed oog voor. Dus het kost dat weer meer tijd. Maar het is een, een genot om, om in het Duits te onderhandelen... met de Duitsers of de Oostenrijkers, in het Frans... met de Fransen en met de Walen, in het Nederlands... vooral ja, met onze collega's. Jij als Hans van Walen, wij hebben ook uh, rondgevraagd en rondgekeken... jij houdt van het debat ja. en je bent er goed in. Je kan goed debatteren, je kan goed uit je hoofd praten, je kan goed one-liners produceren. Dat was ook in de Tweede Kamer zo. Je kon echt goed het vuur aan de schenen leggen van ministers ja. uh, of uh, van andere uh, mensen in een andere politieke partij. Dat mis je toch? Nou, wat je mist is, in de Tweede Kamer heb je echt debat. Ja. Dus je praat met de minister. Maar jij bent zo'n goed. En je stapt naar voren, je ik bent, bent een goed debater. Nou ja, ja, dat doe ik met plezier. En dus je zegt tegen de minister. Je zegt voorzitter, mag ik even het woord? Ik wil de minister dit vragen. En die moet dus antwoorden. In het Europese parlement heb je, komen er eerst drie of vier christendemocraten, dat zijn de grootste, de grootste fractie, dan twee of drie sociaaldemocraten, dan één of twee liberalen, en dan de rest valt al snel weg. Je zegt iets, er valt niks te interromperen, ook elkaar niet. Dan wacht je, dan komt de commissaris van X, Y of Z... die vertelt een verhaal en die, houdt, die geeft antwoord. En dan krijg je weer het circus van iedereen mag dan één of twee minuten het is iets. Dat is toch uit. niks voor jou? Dat is dus veel lastiger. Ja, maar jij, veel bent toch, lastiger. jij bent toch iemand die gewoon direct het debat aangaat? Ja, dus dat mis ik zeker. Maar waarom Directe ga je er dan, dat... dan nog langer blijven? Want je hebt je weer, je weer verkiesbaar gesteld. Je wordt ja. weer uh, lijsttrekker. lijsttrekker voor ja. de VVD in het Europarlement. Nou ja, ik had kunnen kiezen in de Tweede Kamer te blijven. He, de, de, maar ook dat is niet eeuwig. Ik bedoel, je zit niet eeuwig in de Tweede Kamer. Ja, je ging even Corvée doen, even vier jaar <laughs> Corvée. Nou ja, ik bedoel, uh, a is het Corvée uh, leuker en boeiender dan ik dacht. He, dus het is, uh, ik heb Brussel, beter gezegd het Europese parlement, de instellingen beter leren kennen. Ik heb ook de landen beter leren kennen. Ik ken ze wel, maar ik heb uh, ook de hele Griekse crisis. Als je ziet wat een gewone Griek overkomt die naar een ziekenhuis gaat... die moet medicijnen meenemen. Want dat ziekenhuis heeft geen medicijnen. Dus als je geen medicijnen kunt kopen op de zwarte markt... heb je een groot probleem. Dat zijn dingen die wist ik niet. Uh, ik heb onderhandeld ik onderhandel voor de EU over handelsverdragen met Japan bijvoorbeeld. Nou, dat, dat zijn dingen die wist ik niet. Dit doe ik met heel veel plezier. Dus wat ik inboed aan dat directe debat krijg ik op een ander gebied terug. En je kunt niet je hele leven in de Tweede Kamer zitten ook mee. De kans was toen lijsttrekker te worden. Dus zeg ook maar fractievoorzitter eh, na de verkiezingen. Dat was ook de moeite waard. Maar het directe debat mis ik zeker. Maar ga je nou nog met plezier de komende termijn in... of denk je bij jezelf, ja, het is omdat ik niet terug kan komen in de Tweede Kamer? Nee, nee, nee. kijk, als ik uh, me verkiesbaar had gesteld... was ik wel teruggekomen in de Tweede Kamer. Maar dan zeg ik ook, we hebben... Ik was buitenantwoordvoerder. Er zit een goede buitenantwoordvoerder. Uh, ik deed defensie. Er zit ook een goede defensiewoordvoerder. Dus de vraag is, wat ga je dan doen? Ja. Hè? Minister worden. Je hoef je niet voor in de Tweede Kamer te zitten. Nee, maar goed. Maar dat, je ging toch ook corvée doen... om daarna terug te komen als minister? Nee, maar dat laatste is, is... Ik bedoel, dat had gekund. Maar het was niet zo. Je... Ik ga naar Brussel. Dat had je toch ook gehoopt? Ik had het zeker leuk gevonden. Zeker. Zeker. Maar het is niet zo dat, dat, dat ik een contract had getekend. Ik ga naar Brussel en dan word ik na zoveel jaar eh, minister of staatssecretaris. Dat, dat is nooit geweest. Dat is nooit gezegd. Vind je het jammer? Ik had het wel graag willen doen. Uh, als ik Frans Timmermans bekijk, hè, de minister van, van zaken, dan uh, is het fantastisch, want hij kan voor Nederland heel veel doen. Dat doet hij ook met veel plezier. Ook hij heeft die talen... Uh, dus ik heb wel gezegd, ik ben wel een beetje jaloers op jou. Uh, aan de andere kant is het niet zo dat ik zeg... nou, ik uh, ga nu zwaarig, bezwaard zoals de Belgen doen, naar Brussel. Nee, nee dat is niet zo. Maar de, de Buitenlandse Zaken had je graag gedaan en Defensie. Want je, ja, ik, ja, ik heb me natuurlijk goed ingelezen en ik wist natuurlijk al... jij ja, houdt natuurlijk ook van Defensie. Ja, absoluut. Minister van Defensie? Uh, minister van Bezuiniging he, ben je dan. Dus minister van Bezuiniging. Er wordt overal bezuinigd in Nederland momenteel. Uh, dat is waar... Uh, er is op Defensie ook in de afgelopen jaren veel bezuinigd. Uh, de rek is er helemaal uit. Uh, ik heb veel waardering voor Gene Hennis, een oud collega van mij ook in Brussel. Uh, die VVD? Moet nu, ja, absoluut. Die moet nu een nieuw vliegtuig gaan kopen. Hè, dat, is, dat zal het toe gaan leiden, hoop ik. Hoop ik? Ja, natuurlijk. Want Zekerheid heb je niet. Ja, maar het is 4 miljard, de ja. Joint Strike Fighter. ja. Nee, u zegt net, of jij zegt net van ja, het is het ministerie van, van, van bezuiniging. Ja, moet goed, je dan 4 miljard we... uitgeven aan, uh, aan een vliegtuig? Ik vind dat, dat er een opvolger moet komen van het huidige jachtvliegtuig. Ja, maar goed, moet dat een joint strike fighter zijn? Uh, ik ben vroeger dus in de Tweede Kamer voorzitter van de Defensiecommissie geweest. Ik ben naar al die landen geweest met mijn commissie. En naar, naar Zweden, waar de Saab Gripen wordt gemaakt. Naar Amerika, waar ook meerdere vliegtuigen worden gemaakt. Naar Frankrijk. De, de conclusie was toen dat uh, het modernste vliegtuig was die zogenaamde Joint Strike Fighter, de F-35. Uh, dat is mijn zin nog steeds. Dus als je dan kiest, lijkt mij dat je daarvoor moet kiezen. Maar ik heb soms het idee als het over de Joint Strike Fighter gaat en uh, ze zijn allemaal testvluchten aan het doen, en dan is dat niet goed en dat niet goed en dan wordt weer duurder en nog langer uitgesteld. Het is een soort vliegende Vira. <laughs> um, nou die Vira. Die heeft helaas van dag één niet gewerkt. Maar de Joint uh, Strike Fighter is er ook nog altijd niet, hè? De, de, de, in Amerika de, de, vliegen twee test, testmodellen. Ja, weet ik, vliegen twee testmodellen. Maar in productie is die nog altijd niet. Nee, maar wat je ziet is, uh, als je gaat testen. Het probleem, denk ik, met de FIRA was dat er onvoldoende getest is. voordat het ding ging rijden. En je moet je ook afvragen als je ergens iets koopt. waar ze zo'n trein nog nooit hebben gemaakt, of dat verstandig is, hè? Uh, dat geldt niet voor die Amerikaanse vliegtuigbouwer. Lockheed Martin en ook anderen hebben ervaring. Dus mijn inzet was toen in de Tweede Kamer... koop nou dit vliegtuig. Maar ook in deze tijden... want uh, uh, toen jij in de Tweede Kamer zat, dat was natuurlijk ook vier jaar geleden... Nu hebben we deze week ook weer te horen gekregen... we moeten nog eens een keer 6 miljard bezuinigen. Ja. En uh, jij zei gisteren ook in Nieuwsuur van uh, ja, dat, dat moet gebeuren. We moeten zorgen uh, dat we die 3% halen. Moeten we dan voor 4 miljard een nieuw vliegtuig kopen? Ik vind, even nogmaals, de Tweede Kamer gaat er nu over. Ik zit in het EP, maar ik vind dat je dat moet doen. Uh, want dat vliegtuig uh, wordt niet morgen geleverd. Hè? Dus dan heeft een aantal, Het is een programma van een aantal jaren... Uh, dan zijn we echt de crisis uit. Eén. Uh, twee, uh, er is geld voor gereserveerd, vrijgemaakt. Uh, dus laten uh, we zeggen, dat staat los van, van de huidige bezuinigingen. Drie, wil Nederland serieus, en dat is het allerbelangrijkste, drie is het belangrijkste argument, wil Nederland serieus meedoen mee aan vredesoperaties, heb je een jachtvliegtuig nodig. Dat heb je echt nodig. Uh, dus, maar moeten we dan een jachtvliegtuig hebben dat zo geavanceerd is... dat dat gewoon echt eigenlijk buitengewoon overgekwalificeerd is? Of kunnen we met een goedkoper jachtvliegtuig ook heel goed meedoen? Oh, dat goedkopere jachtvliegtuig, als, als je dus kiest voor een verouderd vliegtuig... Hè, wat nu wel in productie is, maar wat verouderd is... Uh, dan kun je... Uh, kijk, je kunt zeggen, ja, maar had die Taliban in Afghanistan... die kunnen toch, hè, die, uh, die F-16 al. Nou, ze kunnen veel. Uh, ook zelfs taliban-achtig. Maar B, het afschrikkingseffect richting een land als Iran. Is ook belangrijk. Het feit dat Iran weet dat landen van de NAVO over de modernste vliegtuigen beschikken... is echt van belang. Want de Iraniërs ontwikkelen een atoombom. En ik schat in dat ze zouden die bom kunnen gebruiken. Nou, dan heb je ook afschrikking nodig. Dus... Je hebt zo'n vliegtuig nodig. Dan kun je zeggen, heeft Nederland dat nodig? Laat die Amerikanen dat doen. Ja, dat is wel erg eenzijdig, hè? Uh, dus ik vind zelf dat je dat vliegtuig moet kopen... dan ben je weer voor een flink aantal jaren, 30 of 35 jaar onder de pannen. Maar een Joint Strike Fighter, met alle respect, houdt geen atoombom tegen, hoor. Nee, maar het is wel een wapen... Uh, wat richting de Iraanse luchtmacht een grote rol heeft... Het is zo dat... Uh... Ja, maar de luchtmacht van Iran stelt niet zoveel voor... dus u zullen het echt niet gaan proberen. He, die, die, kunnen, die gaan het waarschijnlijk ook niet winnen van je niet, onze F-16 momenteel. Als je, als je niet het beste materieel hebt... Kijk, wij komen niet in oorlog met Rusland. Rusland investeert wel in de moderne jachtvliegtuigen. Wij komen niet in oorlog met China. China kiest voor een uh, strategische marine, dus een lange afstandsmarine... Uh, met de modernse schepen, modernste vliegtuigen... Nou, dan is het toch wel verstandig dat wij eh, als NAVO, als het Westen, ook dezelfde vliegtuigen hebben van dezelfde kwaliteit. Liefst nog iets beter. Maar goed, er wordt 4 miljard uitgetrokken uh, voor een nieuw uh, jachtvliegtuig. Hoeveel uh, joint strike fighters kunnen we er uiteindelijk verkopen? kopen? Nou, ik ben niet bij die onderhandeling betrokken. Hè. Dus ik bedoel... Worden er steeds minder? Uh, laten we zeggen, een vliegtuig. Het vliegtuig is duurder geworden. Um, ik weet niet hoeveel ze er nu voor kunnen komen. Uh, jij zat uh, afgelopen donderdagavond ook weer bij het bewindsvoerdersoverleg van de VVD. Het is toch al besloten? Nee. Ik kan niet vertellen wat daar besproken is, maar. Uh, Janine Hennis, de minister van Defensie, heeft tegen RTL. want die hadden dus uh, de scoop dat ze zeiden. er wordt besloten vandaag. Hè, uh, toen, dus dat was vrijdag. Dat is niet gebeurd. Er is niet besloten. Dus ik neem hennis op haar woord. Ik zit er niet bij, maar ik neem haar wel op haar woord. Waar ging het afgelopen donderdag nog meer over? Nou, uh, je weet, dat is vertrouwelijk. Ik kan moeilijk zeggen, kijk, we vergaderen met VVD-ministers... staatssecretaris, partijvoorzitter, vertegenwoordiger uit de Eerste kamer, dus Halbe Zijlstra, vertegenwoordiger uit de, uh, de sorry, Eerste Kamer Loek Hermans... Tweede Kamer Zijlstra en ik vanuit het Europees Parlement. Dus dat is geen openbare vergadering. Maar de, de, de onderwerpen mogen toch wel even... Alles wat er op de agenda van de ministerraad staat, wordt dan besproken. En dat is veel. Dus het ging even over de Joint Strike Fighter? Ja, laten we daar nou voor kiezen ging, om dat niet te doen. Het ging ook even over uh, de voorzitter van de Eerste Kamer, neem ik aan. Laten we daarvoor kiezen om daar nou niet op in te gaan. Want een vertrouwelijk overleg wat niet meer vertrouwelijk is... daar kun je beter mee stoppen. Uh, dus het prettige van zo'n bewindsliedenoverleg... of bewindspersonenoverleg, BPO, is dat het vertrouwelijk is. Het is natuurlijk wel leuk om daarbij te zitten. Ja, het is belangrijk, het is interessant. Ja. En dat is ook weer Nederlandse politiek. Ja, en volgens mij gaat jouw hart daar het hardst van kloppen. Het uh, klopt heel hard, maar ook het internationale. Hè. Ik ben voorzitter van de Liberale Internationale. Daar klopt mijn hart ook voor. Uh, dat bewindsliedenoverleg is, is van belang, omdat... Daar komen ook Europese onderwerpen. Want de euro en hoe het moet met bezuinigen... en hoe het moet met uh, de defensie en hoe het moet met uh, justitie... vaak zitten daar direct Europese uh, belangen bij, en Nederlandse belangen. Dus als ik daar niet bij zit, kan ik niet zeggen... dit speelt in het Europees parlement, dit speelt bij de commissie. Uh, dus ik moet goed contact hebben en voor Rutte is dat ook belangrijk. Wij bellen rond Europese toppen veel... Het is dus meestal telefonisch of dat ik na zo'n bewindspersoon overleg even blijf of daarvoor even kom. Eh, want hij doet er toe. Hij is een van dadelijk, he, een van de 28 premiers eh, en van een land wat meetelt. Dus daar heb ik ook wat aan als europarlementariër. Dat geeft mij een voorsprong. Dus als europarlementariër sta je met één been eigenlijk in Brussel. Maar jij staat ook nog echt wel met één been in Den Haag. Ja, als je dat niet doet, ben je een soort expert. He, dan zit je uh, in Brussel en Straatsburg. Uh, daar doe je ongetwijfeld heel goed werk. Maar als het losgezongen is van Nederland, wat zijn Nederlandse belangen? Dat zijn handelsbelangen, dat is vrijhandel, dat is een stabiele munt. Nou, noem maar op. Uh, als je daar geen idee meer van hebt, kun je Nederland niet goed vertegenwoordigen. Kan ik de kiezer niet vertegenwoordigen. Dus je staat altijd een goed meteen, staat met één been in Brussel of Straatsburg... en de ander in een land van herkomst. Uh, goed uitgelegd. Uh, en waar je ook goed in bent, is het uitkiezen van platen. Ik hou van muziek, dus dan, ja. Ja, want je hebt een mooie plaat meegenomen. Uh, nou, je mag uh, zelf zeggen wat je hebt meegenomen. En sterker nog, waarom? Fijn Sinatra. Uh, ik hou van Amerikaanse muziek uit die periode. Fijn Sinatra is een lange periode, maar het is eigenlijk de jaren 50, 40, 50. Begin jaren 60. En uh, It Was A Good Year When I Was 17. is dus een jonge man die uh, achter de meisjes aan zit... die jong is, wereld open gaat. En hij zingt dan hetzelfde uh, thema weer als hij 25 is, 30 is, 50 is. En het mooie van dit plaatje, van deze song, is dat hij eigenlijk aangeeft... toen ik 17 was het prachtig en nu ik 50 ben is het nog steeds fantastisch. Uh, het is anders, maar het is nog steeds fantastisch. En dat vond ik het mooie aan dat lied. Gaat het over jou? Ja, nou, over jou. Over, ik bedoel, dit, dit is... Als je, als je, laten we zeggen... Ik ben nog geen vijftig, hè? Maar nee, oké, okay, dat komt ook. Als ja. elke periode van het leven leuk of interessant of uitdagend is... of de combinatie van... Um, dan heb je een prettig leven. Nou, ik zou zeggen, zet je koptelefoon op. Ik weet niet of je uit volle borst ook gaat meezingen. <laughs> maar in ieder geval, wij gaan luisteren naar Frank Sinatra... speciaal voor Hans van Baalen.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 the stair, with all that perfumed hair, and it came undone, when I was twenty-one.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 Chauffeurs would drive when I was thirty mm -hmm. five. But now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 From the brim to the dregs It poured sweet and clear It was a very good year Frank Sinatra voor Hans van Balen. It was a very good year. Was het een goed jaar? Dit jaar was voor mij goed. Ook de vorige jaren overigens. Maar ik vind het echt... Uh, ik vind het een hele mooie song. De uh, autumn of my hier. Nou, voor mij is het de herfst nog niet aangebroken. Uh, maar het geeft een mooi gevoel. Uh, als je zegt, wat was het mooiste jaar? Is, dat was 2006, toen werd mijn zoon geboren. Dat was uh, voor mijn vrouw natuurlijk nog veel meer dan voor mij, denk ik. Maar dat was een ongelofelijke ervaring. Hij is nu uh, zeven geworden, Robert. Uh, het gaat goed met hem. En uh, als je een kind hebt, uh, als je dat goed doet... als dus je het kind goed opvoedt, als dus het kind goed terechtkomt... heb je het al goed gedaan. Nou ja, dat uh, zal vandaag blijken, want het is vaderdag... Het is niet zondag, het is dus ja. vaderdag. Ja, ja, klopt. En uh, wat maakt Hans van Malen dan een goede vader? Dat, uh, dat mijn zoon Robert en ik elkaar begrijpen... dat we ongelooflijk aan elkaar gewaagd zijn... want het is een jongen die, uh, die spreekt mij ook tegen die ook mij vertelt... hey, dat was vorige week, heb je anders gezegd. Hij houdt nu al van het debat. Hij vindt het, ja, hij vindt het leuk... Uh, ik heb hem ook altijd uitgelegd. Je hebt, in Den Haag heb je iemand die heet Jozias van Aertsen. Die moet een aantal mensen hebben die kijken dat hij het goed doet. Gemeenteraad, Tweede Kamer, naar Mark Rutte dat hij het goed doet. En er is ook zo iemand in Brussel, moet hem op de vingers kijken. Uh, hij vraagt zich altijd af, waarom ben je dan wel in Brussel gaan wonen? Ja, ik woon daar niet, maar goed, uh, ik zie hem weinig, te weinig. Uh, maar de, de momenten die we hebben, in de weekenden, in de zomervakantie, in de herfstvakantie, andere vakantie, dan zijn we echt een, een koppel. Uh, en met mijn vrouw erbij natuurlijk. Uh, dat draait heel goed. En, uh, mis je ik, hem veel gedurende du ja, de week? Ja, ik mis hem uh, heel erg. En vooral, uh, ik bel meestal zo rond een uur of acht. Even op, uh, hoe is het thuis, hoe gaat het allemaal? En toen nam hij, euh, weet je gezegd, euh, toen nam hij de telefoon niet op. En euh, toen zei mevrouw, ik krijg het nog even. Nee, nee, nee, nee, nee. En toen zei ik later, maar waarom wil je mij dan niet spreken? Aan de telefoon zei, ik, nou papa, als jij er niet bent en je belt niet... ben ik vergeten dat je er niet bent. Maar als je nou belt, dan weet ik weer hoeveel ik je mis. En vind je leuk. Dus dan schrik je wel even. Dan denk je, even... Uh, kijk, als je kapitein op de Grote Vaart bent, heb je dat. Als je handelsreiziger bent. In de Tweede Kamer had ik dan wel dat ik bijvoorbeeld om zes uur naar huis kon... met hem Ad en met mijn vrouw Ad... en om acht uur vol weer terugging. Als er debatten waren. Maar je zag hem dan ook ochtends, hè, want je sliep thuis... en je werd, werd, werd gezamenlijk wakker uh, en wachtte naar school. Dus dat, dat vind ik moeilijk. Maar waarom ga je dan toch nog voor een tweede termijn in Europa, in, in, in Brussel? Want bedoel, hij is dus nu zeven... Uh, nou, uh, over een jaar zijn die verkiezingen. Nou, dan, dan nog vier jaar. Dus dan eer dat je weer terug bent, u dus zei 12, 13. Ja, dan, toe, dan, dan mis je de mooie jaren. jaren. Nou, ik mis die mooie jaren niet. Omdat, nogmaals, uh, de, de, de intensiteit is groot als we elkaar zien. Uh, dus laten we zo zeggen, de mooie tijd mis ik niet. Het is met, door vele collega's ook gezegd, let daarop. Uh, en als je naar de middelbare school gaat. Dan is de kans heel groot dat ik dan weer gewoon in Nederland ben. Dus daar maak ik niet zoveel zorgen over. Maar nu, we hebben een gesprek gehad vanochtend op school. Gewoon gaat het allemaal. Dat probeer ik allemaal te doen. Klinkt goed. Het gaat goed. Het gaat goed. Hij is ook veel zelfstandiger geworden, want hij voetbalt nu. Uh, tennis. Uh... Wat, zie je, wat zie je zelf ter terug van wat zie je van jezelf terug in de kleine niet, honderd? Niet, niet dat voetbal en tennis. Dat heeft hij ergens vandaan, maar niet van mij. Uh, maar ik vind het fantastisch dat hij het doet en dat hij het vindt, vindt het heel leuk Wat ik aan terug zie, is dat hij veel over dingen nadenkt. Uh, gewoon, hoe zit dit in elkaar? Het is nieuwsgierig. Heel erg nieuwsgierig. Uh, Doorvraagt. Uh, ja, open is. Nou, dat herken ik wel in mezelf. Politiek talentje? Diep in mijn hart, heel diep. Het zou ik natuurlijk leuk vinden als hij dat. Zit hij aan de ontbijttafel al een beetje met je te onderhandelen? Van ik wil nu een boterham met havenslag. En die kaas. Het is meer over. Hij zit al op de iPad, hè? beheerst hij beter dan ik. Hij zit al op de computer. Uh, dus uh, het is meestal meer zo van, nou, uh, hij wilde dan een andere computer hebben. Zeg maar, het maar is een, een laptop, dat is een hartstikke goed ding. Maar hij vond het te langzaam. Ik zeg, okay, nou hoe kun je nou op je zeden jaar een computer langzaam vinden? Uh, nou, hij was dan bij een vriendje geweest, dus dan gaat hij echt zitten onderhandelen. Het is over naar bed gaan. He, ik vind dat hij zo rond een uur of acht, half negen, echt naar bed moet gaan... Uh, maar dan wil hij nog dingen lezen en dan moet ik dingen voorlezen. En voor je het weet is het uh, tien uur. Uh, en onderhandel, dan probeert hij te onderhandelen. Uh, dus, dus dat herken maar ik wel. Zou je, zou je aanraden om de politiek in te gaan? Uh, als hij dat mij vraagt, ja. Maar ik bedoel, hij moet het zelf beslissen. Nee, maar Ik hoor natuurlijk ook vaak dat politiek ook best wel een slangenkuil is. Het is een hard vak, ja. Maar aan de andere kant... Uh, ik noemde je uh, goede band met Frans Timmermans... van de Partij van Arbeid, Harry van Bommel, van de SP, maar ook anderen. Uh, dus ik, ik merk ook, er is ook veel vriendschap in de politiek... ook veel verwantschap. Je zit ook op een van een andere partij, je zit in hetzelfde schuitje. Uh, dus ik vind, het, ik vind het eigenlijk een heel sociaal beroep. Je hebt veel met mensen te maken. Burgers, mensen uit bedrijfsleven, mensen uh, uit de vakbond, noem maar op... Uh, dus ik, uh, ik zeg, het is wel een hard vak. Uh, hè, dat, dat, uh, op een gegeven moment kan het knallen. En dan, uh, ja, dan moet, moet je afscheid van iemand nemen. Dan... Kijk naar de, de voorzitter van de Eerste Kamer. Je, die nou, krijgt nu toch een knaal. Nou, dat is, dat is een heel... Ik vind het in in Ik vind het uh, een goede kamervoorzitter. Goede man. Inhuldiging is, is fantastisch verlopen. Nou, dan heb je de hele discussie over Wilders... Wegwerken of niet bij de commissie van in- te leiden. Ik vind het een hard gelach. Dus ik vind dat zo'n dat pijnlijk moment. En dan zal hij zich heel eenzaam voelen. Uh, maar gemiddeld, en het, laten we zeggen, Robert beslist gewoon wat hij zelf wil doen. Uh, mijn vrouw die zegt ook, ja, als hij maar niet naar Afghanistan gaat. Hè? Ik zeg, nou, ja, ik, uh, uh, als hij militair zou willen worden, zou ik het ook fantastisch vinden. Maar hij moet het zelf vinden. Dus als hij uiteindelijk iets heel anders gaat doen... zijn keuze. Uh, maar ik vind de politiek... Uh, ja, we hebben in Nederland geen dynastieën. Uh, in Amerika heb je de Bushes... je hebt de Clintons... je hebt anderen. Uh, je hebt in België... Uh, aantal uh, Herman de Croo en zijn zoon uh, Louis Michel. Tobakjes. Dus, uh, dus dat heb je, de tobakken. Uh, dat heb je in Nederland eigenlijk niet. Maar als je het wil... zal ik hem van harte steunen. Dus dan wordt het de familie van Baal. Dus wie weet, wie weet. Dat zou toch fantastisch zijn. Eh, ik zou het leuk vinden. Eh, maar ik ga, eh, weet je, een kind, je moet een kind niet iets opleggen. Eh, ik weet, mijn vader was zelf accountant. En zei, ja, dat moet je nooit worden. Nou, Ik heb inmiddels bij de lloyd gezeten. Dat is natuurlijk voor een grote loge accountant. Eh, ook dat is een mooi beroep. Maar hij, hij zei, eh, die cijfers, hoewel hij er goed in was... heeft hij niet aangeraden. Ik was er waarschijnlijk ook niet goed in geweest. Uh, maar de dingen die ik doe, zou ik mijn zoon wel willen aanraden. Ja. Mooi gesproken over je zoon. Ik hoop dat hij uh, geluisterd heeft en dat hij uh, vaderdag nog meer gaat koesteren... en dat je verwend wordt uh, zo meteen bij het ontbijt. Het laatste hoop ik natuurlijk zeker. Maar uh, als hij om twaalf uur nog op is, dan is het slechte zaak. Nou ja, ik moet toch oh. naar zijn vader luisteren. Nou, oké. Okay, okay. <laughs> um, even terug naar... Uh, het was een, een, een mooi jaar. Tenminste, dat was de plaats van uh, Frank Sinatra. Uh, jij roept ook al een jaar lang... we moeten ingrijpen in Syrië. Ja, zelfs langer. Zo en... mooi was het jaar niet in Syrië. Nee, als je daarnaar kijkt... Ja. kijk even precies. hoe dingen persoonlijk ja. zijn. Uh, we zitten nu waarschijnlijk al precies geteld. Het is, is, is moeilijk, maar op 100.000... Dood, zo ja. ongeveer. Dat is natuurlijk ongelofelijk. Dat is een ongelofelijk aantal mensen. Er zijn miljoenen mensen op de vlucht. Die zitten in Turkije, Jordanië of ergens in de uithoek van Syrië. Eh, als we over een jaar hier weer praten en er is niks gebeurd... dan zijn er 150.000 of 200.000 mensen omgebracht. Dat vind ik onaanvaardbaar. Eh, en ik heb toen steeds gezegd, als je wacht heel lang wacht, met bijvoorbeeld een no-fly-zone instellen... In dat de vliegtuigen van Assad niet kunnen opstijgen. Eh, dan zal uiteindelijk de, de schade en het aantal doden alleen maar stijgen. Dan zal, de, zullen de radicalen, er zijn natuurlijk ook al-Qaeda-achtige groepen... hele radicale groepen, zullen de overhand gaan krijgen. Ja. Maar de vraag is nu natuurlijk, moeten er... Uh, wapenleveranties aan de rebellen in Syrië uh, gepleegd worden. Dat is nu wat ligt. Ja. En jij bent voorstander. Ja, ik ben daar uh, met nogmaals al eigenlijk sinds het begin van het conflict... een voorstander van. Maar jouw VVD-fractie in Den Haag, die zeggen... nou, dat vinden we eigenlijk niet zo'n goed idee. Uh, dat klopt. Uh, dus betreft het is vooral betreffend dan of Nederland iets moet doen. Hè? Ja. Ik, zeg, uh, ik zit in Brussel, dus ik ga niet instrueren wat Nederland moet doen. D dat moet Nederland zelf beslissen. Alleen, ik zeg, de internationale gemeenschap kan dit niet laten passeren. Uh, in Libië hebben de Fransen en de Britten het voortouw genomen... de Amerikanen hebben gesteund. Uh, Libië staat er ondanks alles beter voor dan in, uh, onder Gaddafi. Maar de... de... De slimmerikken van deze wereld, of tenminste, die over dit conflict gaan... die zeggen, ja, Libië was een totaal ander, uh, andere zaak. In Syrië heb je veel meer te maken met verschillende groeperingen. Je kan niet praten over de rebellen. Het zijn allemaal verschillende cellen, verschillende strijders... verschillende gedachtegoeden, uh, uh, veel uh, extremisten. Moet je daar wel wapens aan leveren? Kijk, niks is zonder risico. Hè? Dus uh, dan wordt er gezegd, ja, de, de, die wapens zullen nooit in uh, slechte handen mogen vallen van die extremisten. Ik zeg, ja, dat is nooit 100% uit te sluiten. Maar doe je niets, dan weet je dat als Assad nog zou winnen... Hè, met steun van de Hezbollah uit Libanon, met steun van Iran... dan zal er wraak worden genomen op een enorme schaal. Dat heeft zijn vader, Hafez Assad, ook gedaan... met uh, Hama en andere steden die gewoon ja. plat gebombardeerd zijn en tot een soort parkeerterrein zijn omgevormd... met honderdduizend doden. Uh, dus ik zie, het is los het humanitaire drama... het is ook een drama voor de regio... wat gebeurt er met Jordanië, met Libanon... Uh, dus helemaal niks doen betekent dat het alleen maar erger wordt. Maar wat vind jij ervan? Jij zegt, ik ben voor uh, wapenleveranties... en je VD, de VVD-fractie in Den Haag is tegen. Vind je dat dan moeilijk, Om, aangezien jij ook een VVD-prominent bent? Tuurlijk is dat moeilijk, maar ik zeg te, het is, uh, in zoverre is het uh, minder moeilijk. Hand en Broeke is de buitenlandwoordvoerder, die ken ik goed. He, dus tussen ons uh, zitten geen problemen. Ik begrijp zijn stellingname, die zegt, Nederland kan niet, is een eentje... Dingen gaan doen. Dus, dus uh, hij ziet de problemen die jij net schetst. Uh, en is dus terughoudend. Uh, ik zit op het niveau Europa. Ik zeg, ik, ik zie. Het op dat strategische niveau. Ik zeg, we kunnen. Hier, dit, dit heeft een implicatie voor, voor de hele regio. Nee, maar vind jij het vervelend dat je uh, dan eigenlijk losstaat van de VVD-fractie in Den Haag? Vind je dat jammer? Uh, nee, want kijk, je hebt een verantwoordelijkheid voor de, de, de Tweede Kamerfractie heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Ik heb de mijne. Ik probeer zoveel mogelijk af te stemmen. Uh, maar het kan best zijn dat je op een punt je een, een verschil van mening hebt. Dat is niet erg. Kijk, ik bedoel, dat moet niet bij elk geval uh, gebeuren. Want je bent één club. Ook al zie je op de locatie Brussel of Straatsburg of, of Den Haag. Uh, maar in dit geval, zeg ik... Uh, de motieven van Hand en Broeke zijn zuiver... Uh, en mijn motieven zijn zuiver. Dus daar hebben we geen probleem over. Wie heeft er dan gelijk? Dat zal uh, de tijd uitwijzen. Dat is, een, dat, is een, dat is geen ontwijkend antwoord. Je ziet nu dat Amerika, die heeft geconcludeerd... en niet alleen de Amerikanen, er is gifgas gebruikt. Dus je moet je voorstellen dat de gerichtstoepen van Assad... Uh, gebruiken Sarin en andere gifgas tegen mensen... Dat hebben ze eerst uitgeprobeerd in klein, het als ze afschuwelijk 100 of 150 doden. En de Amerikanen hebben gezegd, dit kunnen we niet meer toestaan. Dus de Amerikanen gaan iets doen, mogelijk zo'n no-fly zo. No zo. Ja. Uh, dan is natuurlijk de vraag, wat doen de Britten, wat doen de Fransen, uh, wat doen de Russen? Uh, en dan kan het best zijn als een alliantie vormt dat Nederland ook iets doet. Ja. Maar is het dan uh, voor jou ook niet gek als Europarlementariër... dat er eigenlijk nooit de vraag op komt, wat doet Europa? Ja, omdat op het gebied van veiligheid, defensie, bestaat Europa niet. Nee, maar dat is toch heel gek? Nou ja, ik bedoel, je hebt de ASEAN... dat is de Verbond van zuid aziatische Staten... Die, die doen helemaal daar niet aan. Wij, wij hebben nog kleine vredesmissies. We hebben de NAVO, en de band met Amerika. Dus ik, zie, ik vind niet dat Europa moet gaan overdoen wat wij al in de NAVO doen. Maar ik zou graag zien dat in dit geval... Like-minded, landen die het met elkaar eens zijn, dat die samenwerken om die no-fly zone af te dwingen. Maar is het juist ook niet uh, uh, zo moeilijk omdat Europa zelden met één stem spreekt? Ja, dat is lastig. Waar Europa met één stem uh, spreekt, uh, kom je er goed uit. Dat is bijvoorbeeld de handelsverdragen, daar zijn we het allemaal eens. Uh, wat de voorwaarden zijn, dat is allemaal win-win. Maar op het gebied van buitenlands beleid, ja, het -Oosten, met name het Midden-Oosten. Is er is natuurlijk een, een groep in Europa, Nederland, Duitsland... en een aantal andere landen die met name Israël steunen. Er zijn een groep die veel meer aan de meer Palestijnse-Arabische kant staan. Dat klopt. En dan krijg je op dat gebied geen overeenstemming. Uh, er is alleen ook meer te doen in de wereld dan alleen Midden-Oosten. Snap ik. Maar daardoor krijg je veel als, Euro uh, als Europa... Geen goede plek in de wereld. Met opkomende landen als Brazilië, als China, als India, Amerika, dat nog altijd een, een speler is. Rusland die, die belangrijk ja. is. En, en wij laten ons heel gemakkelijk uit elkaar spelen. Nou ja, die, ik geloof dat, dat je. Uh, als je gewoon optelt, zijn dadelijk. En jullie 28 landen lid van de Europese Unie. 28 landen hebben gezamenlijk meer in te brengen dan elk land alleen. Zelfs Frankrijk en Groot-Brittannië, grote landen, lidleden van de Veiligheidsraad van de VN. Uh, als ze samen optreden, hebben ze veel meer in te brengen. Op handelsgebied zie je dat dus al. En ik zeg dat zal buitenlandgebied ook groeien. Die interne markt, uh, toen in de jaren 50 daarover na werd gevraagd. Waar moet dan volgens jou Europa was naartoe? Was dat ook niet het geval? Waar moet Europa naartoe volgens jou? Ik vind dat Europa geen federatie moet worden. Dus je moet niet zeggen wij gaan alles in Brussel concentreren. Ik vind de, de lidstaten zijn soeverein, autonoom op een heel groot gebied hoe we onderwijs regelen. Uh, hoe we met de arbeidsmarkt omgaan, dat moeten we echt zelf bepalen. Uh, maar je zult zien op het gebied van buitenlandse zaken, defensie... wil je in die grote wereld met de landen die je net noemde... Rusland, China, de Verenigde Staten, Brazilië op termijn... wil je als Europa een rol kunnen spelen, moet je dat samen doen. Dus ik zie... Dat is niet over één jaar, dat is niet over vijf jaar, maar ik zie in de lange termijn Europa op dat gebied veel meer gezamenlijk. Maar ik las wel dat boek van jouw fractie, wacht, ik heb het hier, van jouw fractievoorzitter in het Europees Parlement, Guy Verhofstadt, oud uh, premier van België ook, voor Europa heet ze boek, een pamflet, voor een federaal Europa. Ja, En daar ben ik het dus niet mee eens. Maar dat is de fractievoorzitter ja. van, jouw, uh, ja. van jouw fractie. Als je dit ziet, hè, Daniel Cohn-Bendit, dat is uh, iemand uit De Groenen... Uh, ik heb tegen Guy Verhofstadt gezegd, daar moet je natuurlijk niet gezamenlijk een boek mee schrijven. Omdat dat het idee wekt dat je het dus met alles eens bent, met elkaar. Dat kan niet zo zijn, dat is ook niet zo. Alleen, in het Europese parlement, parlement zitten fracties, zijn fracties. Zonder fracties stel je niks voor. He, met... Heb je het gelezen? Ja, ja natuurlijk, ik, sterker nog, ik heb het hem cadeau gedaan met de tekst daarin. Dit is niet het Europees verkiezingsprogramma van de liberalen. Daar kon hij om lachen, want hij is een, man, uh, is een aangenaam mens om je om te gaan. Een interessante man. Maar ik zeg, ik Ook ben. Ook een, een echte liberaal? Jazeker. Op het gebied van de economie mensenrechten is het een, een, een volbloed liberaal. Alleen, ik ben het hier 100% niet mee eens. Omdat wij zijn niet de VS. Wij hebben onze geschiedenis als landen. Uh, dat betekent dat je een aantal dingen gewoon zelf wil bepalen. Ik noemde dat, uh, die terreinen, waaronder onderwijs. En het idee bijvoorbeeld: wat hij voorstelt hierin is euro-obligaties. Dat betekent, nu heb je staatsobligaties, je koopt uh, Nederlandse schuldpapieren. Hij zegt, nee, dat moeten we Europees doen. Ik zeg, ja. Dan zijn de zwakke broeders, dus de landen met name in het zuiden... Die kunnen meeliften op de sterke economie. Eh, van de, en het vertrouwen wat de Duitsers en de Nederlanders in de markt hebben. Ja, maar hij zegt ook van ja, we kunnen alleen deze eurocrisis oplossen door een stap uh, voorwaarts te gaan. Hij zegt, de euro kan eigenlijk alleen maar bestaan als we uh, ook uh, economisch veel meer uh, integreren. Uh, als we budgetair en uh, fiscaal beleid ja, kijk, uh, gaan die afstellen. De interne markt, hè? Dus ik. Dat is de basis ook voor handelsland Nederland. Interne markt, het zou nog beter moeten met de diensten, vrije dienstenverkeer. Uh, ben ik mee eens, handelsverdragen, allemaal mee eens. Ik zeg alleen, het idee dat je alle schulden in een pot stopt. Dat betekent, op dit moment de, uh, heeft een land, als Griekenland jarenlang gefraudeerd. Ik heb het uh, gefraudeerd tot het hoogste niveau. Uh, de huidige Griekse economie is in een slechte situatie. Niet alleen door de bezuiniging, maar omdat men geen idee heeft waar men heen wil. Als je dat allemaal onder één dak gaat brengen, gaat het niet werken. Dan betekent het dat er een constante subsidiestroom van Noordwest-Europa naar het zuiden is. Ook deze landen moeten hervormen. Uh, en die eurobonds maken dat in feite niet nodig. Maar dat betekent dat jij als onderdeel van de fractie, van de liberale fractie... het al eens, uh, oneens bent met uh, uh, de fractievoorzitter. Ja, maar ik ben niet de enige. Die nee. fractie bestaat uit 85 mensen. Ja, maar dat, dat baart mij dus ook zorgen als het over Europa gaat. Ja, maar dat is onvermijdelijk. Kijk, Verhofstadt is op het gebied van de handel, van de mensenrechten... van privacy, uh, van uh, de economie. Uh, kunnen we het volledig met elkaar vinden? Dan zou je gek zijn als je zou zeggen... oké, okay, er zijn ook dingen waar we het niet eens zijn. We gaan dus allemaal uh, in kleine groepjes zitten... want dan heeft geen van die kleinere groepjes iets te vertellen. Dus we hebben die 85 nodig. En liefst nog wat meer. Dus ik zeg, hier zijn we. Het maar, waar mee. Moet ik, nee, maar het is gewoon heel simpel: waar moet ik straks op stemmen? Het is volgend jaar ja, is, Europese verkiezingen. Uh, en, en, en, en ik wil best... Uh, misschien wil ik wel uh, nou, mijn liberale stem uh, uitbrengen. Omdat ik voor Europa ben. Maar voordat ik, weet, uh, voordat ik het weet, uh, heb ik op jou gestemd. En jij bent eigenlijk niet helemaal voor Europa. Nee, ik ben wel voor Europa, maar niet voor het delen van schulden. Ja, maar dan weet ik dus niet waar ik op moet stemmen. Ja. Dat maakt het voor de nou, burger zo moeilijk. Dat is dus, ja, dat maakt het dus lastig. Uh, dat heb je bij de Christen-Democraten exact hetzelfde, Want daar zit Berlusconi in. In de groep waar ook het CDA zit, zit Berlusconi. Dus ga ik maar beter niet stemmen. Uh, bij de sociaaldemocraten zitten er ook uh, partijen uit Roemenië... waar ik zeg nou, dat zijn eigenlijk toch wel oude communistische partijen. Uh, maar je stemt niet op de sociaaldemocraten, liberalen... of op de christen-democraten. je stemt op de Partij van de Arbeid... of de VVD, op D66 of het CDA. En hoe sterker die partijen in die grotere verbanden zijn, hoe meer invloed. Kan ik op Gievelhofstad stemmen? Uh, als je naar België gaat, en België wordt wel. Ja, maar dat is toch al heel raar... Want? Nou ja, ik, ik bedoel, als we het dan over Europa hebben... en er zijn volgend jaar Europese verkiezingen... dan wil ik toch, uh, weet je wel, stel voor dat ik... Uh, ik wil vooral niet op Berlusconi stemmen. Ja. Ja, maar ja. Dat kan dus, want je hoeft niet om te stemmen. Je nee, kunt maar, niet om te stemmen. Je kan ook niet stemmen voor iemand die je wel wilt... waarvan nee, maar, je denkt jezelf van ja. Maar luister, uh, als het je... maakt het, Europa maakt het, bedoel, het is zo moeilijk voor de burger... Nee, om uh, dat dat een band is. te krijgen met Europa als ja. dit allemaal niet maar, lukt. Maar liever geen geforceerde band... Uh, de gemiddelde Nederlander is niet tegen Europa. Dan heb ik het vooral het begrip Europa... Uh, de Fransen, de Duitsers, de Engelsen, uh, Nederlanders reizen graag. Dus dat is nooit een probleem. De Nederlanders en meer burgers hebben weinig met die instituten. Commissie, raad, parlement. Dat, dat, dat is een feit. Dus ik, uh, het is een feit dat liberalen of sociaaldemocraten... maakt uit of je een Deense sociaaldemocraat hebt of een Italiaans. Hetzelfde geldt voor liberalen. Daar is, is niks aan te versieren. Dat zal nog heel lang zo blijven. Alleen, ik zeg, daarom ben ik er ook voor... dat je op nationale partijen stemt. He, je kiest in Nederland dus bijvoorbeeld de VVD... of een andere partij. Je weet wat die club in huis heeft. En je weet wat die club gaat verdedigen... in die grotere liberale fractie. In wat voor een Europa gaat jouw zoon leven? Uh, die gaat leven in Europa uh, zonder grenzen. Dus, dus waar je, je makkelijk in Frankrijk of in Duitsland kunt werken. He, waar, dat, waar die, die, ook die, die, die problemen met allerlei vergunningen, dat is allemaal minder. Hij kan dus makkelijk door het hele continent reizen, gaan wonen, gaan werken, gaan studeren. Uh, maar er is nog altijd Nederland. En maar en gaat, gaat Duitsland. ook uh, uh, leven in een Europa dat nog zekstig uh, heeft in de rest van de wereld? Ja, want als je kijkt, he, er wordt enorm gezegd China komt, China komt. China is enorm aan het vergrijzen, hè? vergis je niet. Ook door de een-kindspolitiek. Uh, China vergrijst sneller ja. dan... Nou, nee, dus, China, dus... Maar even nog Europa. Bedoel, wordt het, uh, uh, zijn wij, doen wij er nog toe? Ja. Okay, dan nog een andere vraag. Gaat uh, jouw zoon Robert uh, in de toekomst leven in uh, Europa... waar hij uh, veel meer voeling mee heeft? Waar hij een band mee heeft? Ik denk dat die band toch vooral met de lidstaten zal zijn... Uh, dus ik denk, uh, net zoals... Kijk, heeft iemand uit, uit Texas zo'n sterke band met Washington? Nee. Nou, ze hebben in ieder geval een dollar. Ja, we hebben de euro. Ja, maar hoe lang nog? Ik bedoel, ik lees ook in, in, in boeken. En, en ook uh, uh, jouw voorganger, nou ja, Frits Bolkenstein. Die heeft ook gezegd: van ja, luister, we moeten iets met de euro. Want de, zo gaat het ook niet verder. Ja. Die stelt een euro voor. En uh, Gief Hofstad zegt: van ja, willen we de euro handhaven, dan zullen we economisch verder moeten integreren. Ja. Nou, ik zeg, er zijn allemaal afspraken gemaakt: hè? afspraken over uh, hoeveel nationale schuld je mag hebben, hoeveel begrotingstekorten. Hoe moet je nou met. Die munt omgaan. Als landen zich daaraan houden... heb je geen uh, Europese regering naar het model uh, van Amerika nodig. Als de mensen zich niet of landen zich niet aan die afspraken houden... helpt het ook niet dat er iemand in Brussel toezicht houdt. Want we gaan niet het leger naar Griekenland sturen. Zo zit het niet in elkaar. Dus het gaat om de afspraken. Die moeten worden vastgehouden. Uh, niet alleen omdat dat naar nou voor het Brussel moet. We hebben dat zelf besloten. We, we, wij hebben aan tafel gezeten, net als alle anderen. We hebben gezegd, strenge normen voor de euro. Als je die vasthoudt, en het grote verhaal wordt niet... hoe gaat het met Griekenland, maar gaat Frankrijk hervormen? Gaat Frankrijk meer zich naar de markt richten, naar de vrije markt... Hollande uh, heeft nu het tegenovergestelde gedaan. De hervorming van Sarkozy heeft hij teruggedraaid. Maar ik merk het al aan alles. En het komt waarschijnlijk ook doordat je het zelf ook al eerder zei in het gesprek. Jij zit ook nog in een soort van spagaat. Met één been in Den Haag en met één been in Brussel. Ja, en die zul je niet op kunnen heffen. Want ik kom vaak in Amerika en dan zeg ik, het is exact hetzelfde. Ja, maar die hebben wel één buitenlands beleid. Nee, ja, maar je hebt een senator, en die hebben wel één sterke een munt. Een senator uit en Idaho staat met één been in Idaho, één been in Washington. Uh, ze hebben één president, maar die staten, je hebt staten met de doodstraf en zonder. Even of nou een heel fundamenteel, hè, of je voor of tegen de doodstraf... zijn staten uh, waar uh, het, het homohuwelijk mag, zijn staten waar dat verboden is. Maar de Verenigde Staten van Amerika, daar wordt meer rekening mee gehouden... dan nu het ja, ja, verproffende Europa. Ja, die Verenigde Staten hebben een beleid. En dat maakt een verschil uit. We hebben, laten we zeggen, een defensiebeleid. Gaat er veel veranderen de komende vier jaar als je in Europa zit nog? Er gaat veel veranderen. Uh, het zal blijken of de euro het houdt. Ik behoor niet tot de school die zegt, oh, de euro is gered. Nee, want als de Fransen niet verder hervormen... Uh, dan komt de euro in enorm uh, moeilijk vaarwater. Dus de Fransen hebben de sleutel voor het succes van de euro in handen. Hervorming van hun arbeidsmarkt, hun pensioenstelsel... Doen ze het niet, dan wordt de nationale schuld die, die stijgt explosief. Ja, en dan is de neuro over, die Frits Bolkestein beschrijft. Nou, dat is eigenlijk de oude Demark, oude gulden, die waren elkaar eh, verbonden. Eh, dat betekent dat wij veel minder makkelijk naar het zuiden kunnen exporteren. Want door die ene munt konden zij, kunnen zij onze producten ook makkelijk kopen. Dus ik ben ervoor om echt er alles aan te doen dat de Fransen hervormen. Dat betekent dat Nederland dus ook streng voor zichzelf moet zijn. Niet omdat het uit Brussel moet. Dat hebben we zelf afgesproken. 3% bezuinigen en hervormen, Maar omdat als wij het laten zitten... en de Duitsers laten het zitten... zullen de Fransen het zeker laten dus zitten. Dus het wordt nog een spannende tweede termijn voor jou in Europa. Ja, en het is een spannende termijn geworden. Dat kon ik ook niet voorzien. Door die hele bankencrisis die speelde. Door de eurocrisis. Uh, ja... Dus het, het, het is en, en wat beter na... geweest dan nou, ik had en, voorgesteld. En wat na die tweede termijn in Europa? Ja, het carrièreplannen voor politici is onmogelijk. Nou maar word je dan toch nog minister? <laughs> daar da, da da heb, da heb je zelf niets over te zeggen. Jij kan ook morgen minister worden. Als iemand jou daarvoor benadert die in, in het kabinet komt, uh, een partij... daar kun je dus echt niks voor zeggen. Ik weet van iemand uh, die zelf niet weet dat hij bijna minister geworden was... De VVD kreeg niet justitie. Wie was dat, dat dan? Ja, dat kan ik niet zeggen. Dan was die man zeer waarschijnlijk door Bolkestein nou, gevraagd als minister. Heeft Hans van Balen nog de niet. brandende ambitie? Niet de brandende ambitie dat uh, dat, dat, uh, de, de, de, dat we zeggen, het beslissende punt is... of je carrière of je leven geslaagd is. Absoluut niet. Mijn leven is geslaagd als het met mijn zoon goed gaat. Als het met Robert goed gaat, heb ik het goed gedaan. Mijn leven is geslaagd als ik een, een wezenlijke bijdrage kan leveren wat ik heb gedaan in de Tweede Kamer... aan zeg maar, het belang van Nederland, wat ik doe in het Europese parlement. Uh, en het ministerschap uh, is niet bepalend daarvoor. Nou, Hans van Balen, dan wens ik u nog een uh, heel geslaagd leven... en vooral een hele geslaagde vaderdag. Ja, uh, en een goede nacht, hè, want het is pas één uur. Ach. Dit was Hans van Balen in de overnachting. Dank je wel voor het mooie gesprek. Graag gedaan. Succes met Europa. En zo meteen ja, de wereld van Filemon. Niet eens Europa van Filemon, maar de hele wereld van Filemon. Nog groter. Ja.